Oké okay, luisteraars, dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik heb een nieuwe stekker uh, aangesloten. Het is een, uh, een testpodcast van uh, Aloha Radio. Ik heb een nieuw kabeltje gekocht. Vergulde kabeltjes. Een vergulde kabel voor de ingang voor op de computer. Ik hoop alleen dat de bron nu echt weg blijft. Uh, ik zal ze even kijken. Oké, okay, nou ja, tot nu toe ziet het er uh, goed uit. Ik ga even mijn koptelefoon opzetten. Oh, sorry voor de bijgeluiden. Dit is even een test voor uh, Jacco. Uh, luisteraars, jullie mogen hier aan meedoen. Daarom, uh... ja, oké. Okay, nou, uh, ik heb een nieuw kabeltje gekocht, een vergulde kabel, en. Uh... Voor de, voor de ingang van, van mijn computer. Voor de podcast voor Alawa Radio. En ik ga even mijn... Even kijken hier. Ik, ben, ik heb hier nog niet alles uh, gedaan. Uh, even kijken. Doe eerst even mijn... Wat was dit ook weer? Even kijken. Ehm... Um, ik weet niet wat dit voor een kabel is. Oh ja, dat was voor de stroomkabel, inderdaad. Voor de um, computer. Die hier is aangesloten voor. Uh, voor de tablet. Oké. Okay. Dan ga ik deze even hier aansluiten. Voor het geluid van de tablet, uh, wat bedoeld is voor de muziek. En voor de Skype. We gaan nu even alleen de muziek doen. Ga even uitproberen, kijken of het werkt. Ik hoor wel een bron. Daar ben ik wat minder blij mee. Ik weet niet of het. dan... Oké, okay, nou dan weten we dat het dat is. Moeten we even kijken of ik daar wat op kan vinden, want als ik hem wegdraai. Dan hoor ik uh, geen bron meer. Maar het kan zijn dat als het komt dat tablet uitstaat. Kijk, nou is die wel weg. Oké, okay, dus dat is het probleem niet meer. Ik heb een nieuw uh, stekkertje vanaf de mengtafel naar de computer uh, aangesloten. Want die andere, daar was, stond ik even niet bij stil. Die, uh, die bromde erg. Dat weten jullie nog van de podcast van zondag. En daar heb ik ook nog een of ander toegelicht op mijn Facebook. Alleen mijn Facebook-vrienden kunnen dit uh, uh, zien. Daar heb ik een filmpje gemaakt. Daar heb ik ook het een en ander op uitgelegd. En uh, ik ga een proefje doen. Ik hoor uh, geen bijgeluiden meer, behalve dan een beetje de computer op de achtergrond. Maar goed, dat, uh, dat hoort er bijna. Mijn tablet staat aan, de brom is weg. Het geluid staat open, dan ga ik wat muziekjes spelen via de Virtual DJ die ook op mijn tablet staat. Dan wil ik in de toekomst mijn laptop gebruiken voor de muziek, die ook komt uh, op mijn mengtafel. Ja, juist, nou dat doet het. Die ruis, dat is van de microfoon. Oké, okay, dat is al allemaal weg. Jullie horen een beetje ruis, maar dat komt omdat ik een beetje ver van de microfoon af zit. Nou, ik hoor, ik zie, ik kan geen bron. Oké, okay, nou, dat is, uh, dat is de Skype. Maar de Skype ga ik apart doen. Die laat ik dan op de tablet. De muziek komt vanaf uh, de laptop. In de toekomst dan. Dat ga ik apart doen. Dus uh, Skype en muziek aparte kanalen en de microfoon is al apart. Nu op dit moment zitten Skype en de muziek op de tablet. Nou, dat gaat binnenkort uh, zeer binnenkort veranderingen komen. Ik heb nu een nieuw kabeltje tussen de computer en de mengtafel. Waar de tablet en in de toekomst de uh, laptop op komt, de microfoon. En daarmee maak ik de uh, uitzending mee. Misschien klinkt dat allemaal gecompliceerd. Nou, ik, eh, Als die brom wegblijft, want dan kan ik nu niet controleren. Ik kan wel alles horen wat ik doe. Maar de opname zelf kan ik eh, niet horen hoe de kwaliteit is moet terugdraaien. Maar ik kan alleen zien als er een brom komt. Dan gaan die leds blijvend uitslaan. En dan weet, weet ik in ieder geval dat het ligt aan het eh, kabeltje. Nou ja, oké, okay, die heb ik vervangen dan voor een nieuw vergulde kabel. Hij was niet goedkoop. Oké. Okay. Ik ga geen prijzen noemen, ook niet waar ik hem gekocht heb. Maar uh, als het zo blijft, dan uh, hoef ik geen nieuwe USB mengtafel te kopen. Dus dan een analoge uitgang, hè? Deze mengtafel is dan een professionele of een semi-professionele met uh, zes kanalen, twee microfoon. En via, dat um, uh, ja, is allemaal analoog, dus, dus via de analoog ingang van de computer. Ik zat te denken: nou, als dat niet werkt, koop ik een, um, dezelfde mengtafel, zelfde merk, zelfde type, maar dan met een USB-aansluiting. Uh, dan ben ik van het gebrom af, maar ja, daar ben ik wel een hoop geld kwijt. Dus ik denk: nou, weet je wat, ik koop een nieuwe. komt die alweer? Daar word je niet gek van. Ik sluit wat even die Skype af. Ik ga alleen maar muziek draaien voor de test. Want daar gaat het om. dat er, uh, Ga ik even uittesten of de muziek. Uh, ja oké. Okay. Um, oké okay, dan ga ik even wat uitproberen. Nou dat staat erop. Ik heb geen playlist, oké, okay, dan moet ik even de muziek, even rechtervrije muziek, de een en ander eigenlijk, oké, okay. oké, okay, nee, ja, dat is een muis toch makkelijker dan, uh... nou, ik ga de muis er weer op zetten, want hier word ik een beetje, Gek van. Het is een testopname, het is geen uh, originele podcast. Het is gewoon een testpodcast om jullie een beetje een idee te geven wat, wat, wat er allemaal bij komt kijken. Want het is niet op uh, techniek en gedoe bij. Oké, okay, dit gaat al wat makkelijker. Oké, okay, ik ga wat allerlei muziekjes uh, erop zetten. Chugdili hebben we ook nog een keer. True friends, natuurlijk. chick uh, Ja. Nou, die kinderbij. En dan ga ik even kijken. Uh, juist. En hebben we hebben hier nog wat leuks. Allemaal leuk. Ja, dus, het uh, is merendeels rechtenvrij. Het is allemaal recht, vrij. Ja, ik heb toestemming. Uh, ja, toestemming mag je niet zeggen, maar... Het is dus licentievrij, die mag je uitzenden, zolang je daar maar geen centjes zelf van verdient. Nou, we zijn niet commercieel. We zijn, het is gewoon puur hobby, wat we doen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uh, mm, mm. Nee. 9, oh wacht even. 9, 10 liedjes of zo. Nou oké. Okay. Laten we het houden op 10 liedjes. Hij is nog aan het opnemen. Ik zie nog geen niet dat er een brom ergens optreedt. Ik ga het nu proberen. Uh, alleen de muziek. Ik doe er nog wel even een Aloha radio jingle bij. En ook uh, daarna als afsluiter. Dan ga ik mijn commentaren stoppen. Ik ga het alleen nog wel even noemen welke liedjes ik draai. Want ik wil natuurlijk geen geluister hebben met autoriteiten. Het eerste liedje is Golden Hour van uh, Broke for Free. True Friends van Chuck Dealy. Just a Little Love We Need van Jerry Harris. En dan krijgen we Makes Me Happy van Loco Lobo. En dan, Where is Henry van de Araguriana, Just a little love we need van Jerry Harris, die hadden we geloof ik al, oh nee, jawel, die hadden we al, dus die gooien we er even af, uh, remove, uh, Forgiveness van Goy Namba, um, Weekwester Sale Society van de R. Guardians. Spot, The Difference, The Family Simpson. En Misfrating Blues, Jacobs Hayder. En dan hebben we weer eentje. En dat heet Chuck Fant, of Chuck vond. Van Scott Holmes. Oké, okay, allemaal. Oké. Okay. Nou, kijk dat het een beetje te behap is allemaal. Ja, sorry dat ik... Ah, microfoon, eh, ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Goed, we gaan opnieuw beginnen. En dan... Uh, o, oh jee, ik heb alles weggeklikt. Oh nee, toch niet. <laughs> oké, okay, nou jongens, we gaan het even opnieuw doen. Um, oké, okay, we gaan het zoutje even terugdraaien. En dan doen we even die jingle van Aloha Radio... Eentje aan het eind. Even kijken hoor. Dan moet ik even zoeken. Horen jullie me nog? Ja. Als het zonder brom verloopt, deze opname, is het geslaagd. En dan weet ik dat het aan het kabeltje ligt en niet aan de mengtafel of de, of de ingang, de, de ingang bus van de computer. En dat het kabeltje is. Dus hoef ik ook geen nieuw mengtafel te kopen van 80, 90 euro of duurder. He, dus uh, de, ja, het USB is nog op moestem, maar het is analoog ingang. Het heeft tot nu toe altijd goed gewerkt. Maar we hebben nu, nu wel tien liedjes. He? Even kijken. We gaan tien liedjes doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 10. Oké, okay. meer dan genoeg. Even kijken naar de jingles van de Aloha Radio. Dat hoort er natuurlijk bij. Oké. Okay. Oké, okay. je hoeft niks te missen op hallo ja. en die doen we ook, oké, okay. nou, die doen we aan het eind van de rit, dat gaat allemaal automatisch, ik moet even kijken uh, hoeveel, oké okay, dat zit nou Even inkorten naar uh, drie seconden, ja, twee seconden. Goed. Avstraces, nou, hier is... begint de test met alleen muziek. Nou, mensen, uh, ik hoor jullie oordeel wel, hè? Dus, uh, oké, okay. hier komt hij dan. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl Truth. Jouw zender.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 Just a little love that we need. Just a little love that we want. Just a little love that we need to keep us alright right, all right. Just a little love that we want keep us alright. Yeah! Thank you! Yeah! Roots rock record in the house tonight justice and forgiveness instead of forgiving and letting go we hold resentment and in doing so we are unjust to ourselves we stay in the head of our inner it's an instant emotion that destroys love if you do not forgive and not forget if you cannot forget you do not live in peace and without peace your love had not exceed. It's me I do not leave We hold resentment and in doing so We Wist niks via de podcast van Aldoa Radio. arresting the charge of mistreating yarn mm -hmm. well maybe I touched some but I sure didn't Yeah But that yarn was just lion's brand. oké, okay. het was Scott Holmes met, uh, ja. ja, met dusk pand. Ik geloof dat mijn geluid <coughs> misschien toch nog iets uh, te scherp klinkt, dat weet ik niet, maar ik zal eens even kijken. Oeh, misschien kan het dit ietsje naar beneden, juist. Klinkt mijn uh, stem wat minder schuil. Ja, ik had de microfoonafstelling al, uh, al wat aangepast. Okay, bij. ik heb wat extra liedjes toegevoegd. Omdat sommige liedjes die waren over Maar dat legt niet aan de techniek hier. Zo, maar dat leggen we aan de opname zelf. Die heb ik eraf gegooid. Sommige liedjes waren vreselijk om aan te horen. Ik heb een paar toegevoegd. En dan, uh, dan hebben we nog 1, 2, 3, 4 liedjes. En dan vind ik het wel weer... Ja, genoeg voor, uh, voor vandaag. En uh, ik ga ze even oplezen. Want ik moet ze noemen. Want uh, Rechte Vrije Muziek uh, heeft ook uh, de verplichting om ook uh, te noemen van welk artiest het is en hoe het liedje heet. We krijgen straks uh, Spirit Calls van Chuck, Bear, uh, Chuck Dilly. Ja. Gwen Machen van Loco, of Lobo Loco. Anyway in a manger van Roger McGuin. En als laatste Libby van Scrappy. En dat wordt dan meteen de laatste. Nou. Tot nu toe. Uh, tot nu toe. Godverdomme. Tot nu toe uh, loopt het allemaal uh, zonder brom en uh, vervelende gedoe. Allemaal. Alleen die houder, dat is echt een, een, een rol ding, hij glijdt steeds weg. Nou, hij glijdt steeds weg. Er zit er eens een kabeltje in de weg. Oké, okay. kwam nog het kabeltje die eronder, dan glijdt hij steeds weg. Goed, nou oké, okay, tot nu toe geen bron door de uh, opname heen, dus uh, het, het ligt toch aan het kabeltje. Ja, ik dacht eerst van ja, wat is dit? En dan zat ik aan te friemelen. het oude kabeltje. En, uh, maar ja, er zit een verloopstekker aan, want het is zo'n, uh, ja, zo'n uh, tulleplug aansluiting, zeg maar. Zo'n, uh, ja, hoe zo'n ding, een din aansluiting, Japanse plug noemen ze het ook wel. En dat ze vroeger dan ook in die oude cassette-recorders... Je hebt, uh, een, uh, ja, je hebt een din. Dat zijn dan met die vijfpolige plug-dingetjes. Uh, weet je wel? Zo'n stekkertje met vijf van die dingen in, in een half rondje, een half maantje. Toen kreeg je die. Uh, dat waren de din. Dan kreeg je die plug Oftewel Japanse stekkertjes. En die zitten hier ook op. Maar er zitten ook bananenstekkers uh, op deze mengtafel. En dat is een verloopplug-bananenstekker. En dan kan je die din. De, ...tullenplugjes indouwen. En eh, nou, toen had ik met die uh, uitgang... ...van de mengtafel, dat is ook zo'n... Uh, ...tullenplugding... ...die liep uit op een... Um, ...ook op een bananenstekker. En ook heb zo'n verloopstekker... ...die dan in een 3,5 mm stekkertje uitloopt. En dat uh, was de oorzaak van de brom. Ik denk, eh, nou ja, toen heb ik eindje gekocht... Uh, bij een van de grootste uh, elektrowarenhuizen van Nederland. En, uh, en daar hoeft hij geen uh, ja, ding ertussen te duwen Dus die heb ik rechtstreeks erin kunnen doen. Verguld en wel. Nou, als het niet goedkoop mag ik je wel zeggen. Maar werkt fantastisch. Het, geluid, het lijkt wel alsof het geluid zelfs nog beter klinkt. En dan is het alleen maar de, de, uh, ja, het kabeltje van de mengtafel naar de computer toe die alles opneemt op dit moment want ook dit is wederom een podcast opname en ik zal je daarbij vertellen dat het vandaag 28 februari 2017 is, het is dinsdagavond straks om half tien wordt de boel geplaatst ja, oké okay. nou. ah. het is allemaal uh... oké okay. nou Goed, we gaan uh, verder draaien. En, uh, nou ja, oké. Okay. Ik ga verder geen commentaar meer leveren, mensen. We gaan weer lekker muziek luisteren. aan aantal liedjes die ik al genoemd heb. En ik zou zeggen, morgenavond, woensdag 1 maart... gaan we weer een officiële podcast maken met Jacco erbij. Dus morgenavond allemaal luisteren op Aloha Radio. En... Uh, dat, je kan ons vinden op www.aloha-radio.nl Morgenavond, uh, ja, na uh, tien uur, half elf, zou dan uh, duurt het ongeveer een uurtje met muziek... en met natuurlijk uh, leuke onderwerpen of interessant onderwerpen. Ach fijn, je hoort het vanzelf al, morgenavond uh, gaan we de podcast tussen tien en half elf plaatsen. En na half tien vanavond... Dinsdag 28 februari. Kun je deze testpodcast beluisteren? Oké okay, mensen bedankt en tot morgen. Is niks via de podcast van Aloha Radio. Mas Was sah ich da? Ging ich schnell mal um die Ecke und ich dachte ich verrecke, ja, was sah ich da? Stell immer heiter, dachte ich immer schnell weiter, ja, was sah ich da? Ja, was sah ich da? Ja, was sah ich da? Ja, was sah ich da? Away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus lay down His sweet head. The stars in the sky looked down where He lay. The little Asleep on the day The cattle are lowing, The baby awaits I've led the Lord Jesus No crying he makes I love thee, Lord Jesus Look down from the sky And stay by my cradle Till morning in the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 A little, Lord Jesus, asleep on the day.